Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste Syrische vluchtelingen die zijn herverdeeld door de EU en Turkije... zijn per vliegtuig aangekomen in Nederland. Het zijn er 31. Ze zitten in een asielzoekerscentrum... in afwachting van huisvesting. Turkije neemt vluchtelingen uit Europese landen terug. In ruil daarvoor vangt Europa Syrische vluchtelingen op... uit Turkse opvangkampen. Van de 44 relschoppers die in december werden opgepakt in Geldermalsen, moeten er 32 voor de rechter komen. Ze worden door het OM verdacht van openlijke geweldpleging... zware mishandeling en bedreiging. De relschoppers bekogelden de politie met stenen... en verstoorden een raadsvergadering waar gepraat werd over asielzoekers. Politiemol Mark M. blijft voorlopig vastzitten. Volgens de rechter beschikt hij nog over gevoelige informatie. De ex-medewerker van de politie werd afgelopen najaar gearresteerd... omdat hij informatie zou hebben gelekt naar criminelen. Het proces tegen Mark M. begint waarschijnlijk in oktober. Oud-voetballer Clarence Seedorf is boos over de berichten over de Panama Papers. Hij zou een sponsorcontract voor een motorrace-team... een paar keer met flinke winst hebben doorverkocht via de Maagden-eilanden. Seedorf zegt dat hij er geld op heeft verloren... en dat hij daar één keer contact over had met een journalist. Hij spreekt van zeer onverantwoordelijke journalistiek.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 Er komt in Duitsland definitief geen strafzaak rond het Love Parade-drama. Justitie had een aantal organisatoren en ambtenaren aangeklaagd... maar de rechtbank ziet te weinig aanknopingspunten voor een proces. Zes jaar geleden ontstond bij Danceface Love Parade in Duisburg... een groot gedrang. 21 mensen werden doodgedrukt. Het weer, vooral in het westen wat zon, in de rest van het land grijs... met vooral in het oosten nog regen of matregen. Het is 13 tot 15 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Precies. Ja, mm, yeah. nou, niet echt een conference, maar wel een vreselijk leuk nummer. Um, uh, Brigitte zingt met een, uh, met een geweldig orkest erachter, een beetje James Bond-achtig uh, arrangement. Uh, echt gek. En ik daarde het eigenlijk omdat ze op dit moment uh, is. is uh, is uh, op tournee door Nederland met het Metropolocast. Ze hebben, ze hebben dus die mensen werken dus samen. Ik denk dat je dan dit soort dingen ook gaat horen. Het is echt geweldig. Met, uh, metropool uh, volgens Kaandorp heet het, geloof ik, als ik het goed heb. En uh, die is dus gewoon op tour met, met het Metropolocast. En geloof me, ik denk dat dat een belevenis zal zijn met het malle mens. Um, ja, want ze is gewoon goed gek. En dat is leuk. Of ze is leuk gek, laat ik het zo zeggen. Ze is leuk gek. Ik ken haar persoonlijk, maar het is een heerlijk mens. Brigitte Kamer, dus. En als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen. Nou, ik kan me als vrouw. Nou, nou ik ben geen vrouw, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. <laughs> Wat een enget is dat op die man? Vreselijk. Vreselijk gewoon. Nou, oké, okay, we gaan naar Adam Lambert. Ja, welkom to the show. En als je niet weet wie Adam Lambert is. Nou, dat is de man die de laatste jaren veel met Queen op pad is. You know I have a veil all covered up to myself. It's always there now they want to know how does it feel. Gonna let it show I'm happy to entertain share with you, it's hard to say, how your own thoughts can hurt you, I'm gonna let them stay, they feel like me out there, so welcome to the show, bring on all the lights, let it shine on yeah. you, we're together here tonight, welcome to the show, welcome to my life, Welcome to the show Welcome to my life Welcome to my Ja, dat is een uh, meneer die uh, dus uh, ook de laatste jaren... Uh, vooral ook uh, na het WK in, in Kiev uh, daar met Queen op pad is. Daar gaven ze ook al een fantastische show... tijdens dat uh, laatste gebeuren daar. En uh, ja, well, dit was dus uh, Adam Lambert Solo... en het liedje heet Welcome to the Show. Nou, dat geldt. Uh, welkom bij ons programma. Ja, ik zit het niet echt de show noemen, maar gewoon... Uh, Welkom gewoon. Totdat we zo meteen het recept gaan doen is dit Spendaal Belly. Through the Barricades. is gone.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 Land, and to the barricades Father made my history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 Jongens, nou, dat mag morgen hoor. Morgen gaan we ja. de barricade op. We gaan stemmen. Ja, allemaal allemaal gaan doen hoor. Wel stemmen. Ja. Oaten of je nou voor of tegen bent, maar gewoon gaan stemmen. Ja, wel gaan doen. Ja, vind ik wel. We zullen niet uh, een stemadvies geven. Advies... Nee, daar onthouden we ons. Maar ja, we uh, geven wel het advies om in ieder geval te gaan stemmen. zodat de opkomst hoog genoeg is dat ze er wat mee moeten. Dat is een ding wat zeker belangrijk is. Ja. Morgen, dus, 6 april, dan gebeurt het allemaal. Dan gaan we stemmen, jawel. En uh... We gaan eerst eten. Mm -hmm. Wij bij in de studio hebben het dus heerlijk een broodje nuttig. Ja. Gaan we het over het recept hebben? Ja. Nou ja, je kan, jij kan deze keer uh, vertellen hoe het smaakte. Oh. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom Ja, en uh, dat na de uitzending... Nou, het staat er inmiddels op, dus u kunt uh, het uh, inmiddels al uh, nalezen en dergelijke, meelezen misschien. En voor vandaag heb ik gekozen voor pasta... met paddenstoelen en roomkaas. En daarvoor heeft u nodig... 250 gram fusilli... ongeveer... 250 gram paddenstoelenmix... klein gesneden... 150 gram hamblokjes, één gesnipperde ui... een teentje gehakte knoflook... een kuipje kruidenroomkaas... 150 gram uh, pittige geraspte kaas. 100 milliliter water. Uh, 1 theelepel pesto, zout en peper en 2 eetlepels olijfolie. De bereiding gaat als volgt. Kook de fusilie volgens de aanwijzingen beetgaard. Veert uh, olijfolie en fruit hierin de ui en knoflook tot ze glazig ziet. Voeg dan de paddenstoelen toe en bak deze een paar minuten mee... Hambolokjes toevoegen en even kort meefruiten. Dan voegt u de roomkaas toe en met het water uh, alroerend tegen de kook aanbrengen. Zet het vuur laag en laat even goed doorwarmen. Roer tot slot de geraspte kaas uh, erdoor en roer de, tot deze gesmolten is. Breng op smaak met peper, zout en pesto en roer de uitgelekte fusili door de saus. En geef de rest van de geraspte kaas er apart bij. Ik zou zeggen eet smakelijk en een tip voor de niet-vleeseters. Voor de vegetarische variant kunt u heel eenvoudig de handblokjes weglaten. En dit recept is ook geschikt voor mensen die glutenvrij eten, aangezien de tegenwoordig uh, best wel heel veel pastas uh, glutenvrij verkrijgbaar zijn. Dus een prima recept voor iedereen die om wat voor reden dan ook een dieet volgt. Ik zou zeggen uh, tot de volgende. Is, is dat dat de gerechtvergunnen gisteravond uh, er al veel maagkrampen van zaten? Ja, dat oh. Oh. <lacht> nou al... Nou voor vooral de duidelijkheid, hij leeft nog, dus ja. uh, valt mee. <lacht> Dames en heren, het was heel lekker. Ja. Ik heb het gisteravond gehad. Het is een, heel, een lekker recept. En onze recepten is natuurlijk altijd bijzonder. Want uh, we hebben daar een aantal criteria voor. Vertel nog maar eens even. Want er zijn meer ja. mensen die wel eens een recept uh, in een radioprogramma doen. Maar uh, bij ons is het gewoon... Het moet a. makkelijk te maken zijn. B. het moet goedkoop zijn. Je moet het voor ongeveer een tientje kunnen maken. Ja. En het moet gewoon lekker snel klaar zijn. Ja. Ja, en als je hier je best een beetje op doet, dan uh, staat het uh, binnen, ik denk, uh, 20 à 30 minuten op tafel. Ja, precies. Dus lekker snel. In Helemaal. deze tijd waar iedereen uh, haast, heeft. haast heeft en werkt en nog allerlei activiteiten heeft, is het een prima recept. Goed zo. En ik heb het gegeten gisteravond en het was lekker. Zo! zo. Kijk. De recensent heeft gesproken. Ja. <laughs> Nou, nah, we gaan maar weer naar muziek, denk ik. Ja, yeah, laten we dat maar doen. Johnny Guitar Watson. A real mother for you.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 gone home and face the music that don't sound too good <laughs> that cold. listen love it's a real motherfucker. it'll make you wanna run for cover yeah and if you look you will discover yeah love it's a real Cold blooded, cold blooded. I'm telling you the truth. Let, let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. Ain't a nothing else. Johnny here. Guitar Watson and a strawberry soda. It's a real mother. A little A real mother for you. Maar wat is andere titel gehoord man? Maar dat doet, dan weer meer denken aan dat, uh, dat doet dan weer meer denken aan dat vliegtuig van Fokker... dat uh, ook op slechte landingsbanen uh, kan landen. Kijk, hey, ken je vliegtuig? Een Ja, maar goed. Uh, laten we het netjes houden, toch? Uh, Johnny Guitar Watson. En uh, even naar de klok kijken. Ja, we hebben nog, kunnen nog één plaatje doen. We gaan nog één plaatje doen. En dat is van Bluff. Zo stil. Nou stil is het hier niet. Een boren beneden... Zo. ook zijn mag echter niet dus helder. Wat stilt je nu jouw vriend? Zo stil. Nou, stil is het niet, hoor. Dat valt wel mee. Zo stil is het niet. Nee, echt niet. Zo, hè. hè. Nou. Euh... Ja, ik heb het goed. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Een...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 De brandweer heeft de brand kunnen blussen. Drie mensen moesten wegens rookinstallatie worden behandeld. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken. Hoe en waarom dat is gebeurd wordt nog onderzocht. Een oldtimer uit 1985 is gistermiddag op de parkweg in Bloemendaal... tot door brand verwoest. De man had zijn Citroën net gestart toen de wagen plotseling begon te branden.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 Om de kustlijn op zijn plaats te houden is aanvoer van nieuw zand nodig. Bij een zogenaamde vooroever wordt ongeveer 750 meter vanaf het strand... op 5 meter diepte een zandbank gemaakt. Windgolven en stroming <coughs> verspreiden het zand zo geleidelijk richting het strand...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 Ja, Het weerbericht van vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Het is op deze dag, dinsdag aanvankelijk aan de bewolkte kant... en hier en daar valt een klein beetje regen. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon goed tevoorschijn. De wind draait naar het westen en is overwegend matig... en de temperatuur loopt op naar een graad of 11. Vanavond en komende nachten is het droog met flinke opklaringen. De wind draait naar het zuidwesten en is overwegend matig... en de temperatuur zakt naar...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 De oude Covent Garden. Sorry, man. Hè, huh? wat? <laughs> wat zegt hij? <die>? Geen idee. <laughs> ik ook niet. Maar dat was alweer de volgende. Ja. <laughs> dat was alweer de volgende. Covent Garden. Ik weet niet wat hij het over had. Maar... Nee. Oh. Nee, dat weet dat ik ook niet. Wat is dit nou toch allemaal weer? Nou ja, het zal. Uh, ineens is alles weer weg. Maar hij is zo wel. Hé, man. Uh, oh, vertel oh eens. Ja, rustig nou toch even, joh. Kom. He, ik ben helemaal van die. Komt er die herrie? Komt maar die herrie beneden? <laughs> ja, um, um, maar goed, uh, let's apple in. Ja. Met, uh, met Immigrant Song als liedje van de sidekick. En er uh, is weer een beetje stof uit je oren vandaan. Ja? Huh? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja, toch? Ja, okay. Weer even de, de, de, de afternoon uh, tussen de middag tip. Ja. Even, ja. even kwijtraken. Uh, of die ja. boormachine beneden. Ja, nou, als je dit hard genoeg zet... dan hoor je die niet meer. Nee, <lacht> Zo is het. Goed, oké, okay, uh, dat ja. was hem. Uh, liedje van de zaak, ik, we gaan lekker door. Ja. Wou je we niet weten waarom? Ja, ik, ja, ik wil wel weten waarom eigenlijk. Waarom, waarom eigenlijk? Waarom? Uh, nou, ik denk dat uh, Les Sepp... Uh, samen met uh, uh, Black Sepp... een van mijn eerste liefdes... qua hardrock was. Dus. Ja ja Dat en ik was... vind dit gewoon oh. heerlijk nummer ja ik ook trouwens deze vind ik ook ja, prachtig van het album Let's Apple in 3. we hebben hem ook wel eens in de vinyl jaren gedraaid. Ja. en uh, uh, daar kwam dit van we gaan naar Phil Lynott I uh, Covent Garden. I remember only too well I uh, really liedjes ook nog wel eens door de chorus gedaan maar dit is de echte versie Old Town The girls are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 De laatste vroege voorman van Thin Lizzy. En uh, dit was een liedje dat heet Old Town. Ook nog wel eens eens uh, gedaan uh, trouwens door uh, The Coors dit liedje. Maar deze versie is langer ik vind hem ook leuker trouwens. Phil Island, dus en Old Town. En uh, dan gaan we verder met uh, iets heel anders, hoop ik. Oh, er gaat weer iets helemaal mis nu. Het gaat weer lekker vandaag, jongens. Het gaat weer helemaal 100%. Even kijken, dat moeten we even oplossen. Even praten, gewoon even, de, even kletsen. Kijken wat er aan de hand is, waarom hij het niet doet. Nou, we pakken gewoon de volgende, dan zien we wel weer. Dit is Dragon. Was uh, uh, de titel. En dit is uh, Bonnie Raids. Die wilde niet meer draaien, die wilde niet starten. Nou, doen we het gewoon opnieuw. Ja, nick of Time. Nou, Bonnie Raid. Ja, Nick of Time heet het liedje. Lekker hoor. Bonnie Raid. Fantastische zangeres. Beetje in de country blues richting, zeg maar. Uh, heerlijk hoor. Ik vind het, een, het een heerlijke stem ook, vooral, vind ik. Ja, vind ik echt. Goed, nou, we hebben er nog een paar. En, uh, ehm... Weet, weet u wat liefde is? Liefde is zuurstof. Here's the sweet... Ja, het is die sweet. Blijven bezig, die gasten. Dat is de lange versie, dit. Ja. Ah, en zo zit het er alweer op. Hebben we het alweer gehad voor vandaag? Nou ja. Het gaat twee uurtjes dan snel, hè? Ja. Nou, als je het naar je zin hebt, gaat het snel. Ja. Is altijd wel zo. Dus we gaan uh, weer uh, richting huis. En uh, morgen ben ik er weer. En uh, vanaf 12 uur. En morgen natuurlijk ook nog de vinyljaren. Ja. En, uh, nou, morgen uh, Zandvoort met Ingrid natuurlijk morgen gezellig. En we hebben weer een fantastische actie. Want u kunt weer iets erg lekkers winnen, hoor. Bij Lekker in Zandvoort morgen. Oh! Dat wij niet mee mogen doen, Ansela, maar nou. ook. Ja. ja, we zijn uitgesloten. We zijn uitgesloten van deelname. Deel maar nee. ja. Oeh, ik had best gewild, hoor. Nou, nou zeker Jammer. weer. Goed, morgenochtend 12 uur zijn we er weer. Of tenminste ben ik er weer. En Ansela is er morgenmiddag om twee uur weer samen met mij. gezellig met Uit, ja. jaren. Ik ga zeggen bedankt voor het luisteren en tot morgen.